Dit is Radio Hadseflats. een programma van de lokale omroep Gorle. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou. Maar ook voor mij. Wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had voor mij. Zekerheid, en je kleurt de lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duimpje. Was een meisje uit een dorpje aan de Middellandse Zee, die ik met vakantie heb ontmoet. En s'avonds dansten wij daar samen in een klein café. Ik was verliefd, ik weet het nog zo goed. Zij beloofde mij te schrijven toen ik afscheid van haar nam. Maar zij heeft een andere Maar ik zal dat meisje nooit meer zien. Adio, adio, adio. Meisje met je avond zwarte haar. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Denk weer terug aan dat cafeetje waar we zaten met ons twee. We dansten daar tot midden in de nacht En dronken rode wijn daar bij de Middellandse Zee Aan een afscheid had ik niet gedacht Ik heb alleen nog maar een foto van ons tweeën in de zon Waar ik toen met jou nog lachen kon Waar ons mooie avontuur begon. Adio, adio, adio. Meisje met je avond zwarte haar. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Toen ik afscheid van haar man Maar zij heeft een ander al misschien Ik denk nog elke avond aan dat dorpje bij de zee Maar ik zal dat meisje nooit meer zien Adio, adio, adio Meisje met je avondswarte haar Adio, adio, adio Misschien tot volgend jaar. Adio, Adio, Adio. Meisje met je raven, zwarte haar. Adio, Adio, Adio. Meisje met je raven, zwarte haar. Adio, Adio, Adio. Meisje met je raven, Zwarte haat. Atio, natio, a dio, meisje met je gaven. Zwarte haat, daar ben ik die molen, die molen. I'm Als ik niet meer leef, de pijp maar te geef, die zouden dan nog één keer komen kijken beste vriend, natuurlijk op mijn kind. Mijn enige stem, maar ja, dat moet dan blijken. Mijn vrienden uit de kroeg, die komen nooit een keer te vroeg. Die zullen wel bij de koffie pas verschijnen. En als het dan mijn tijd moet zijn, dan heb ik net als magere wijn Vanaf die dag geen moeite meer met lijnen. Leef. De pijpen maar te geef, die zouden dan nog één keer komen kijken. Mijn exen pak weg in, die willen me nog eens zien. Maar gaan zich met elkaar snel vergelijken. En dan de kastelein, wat zal die neidig zijn? Ik moet de nog wat bonnetjes betalen. Mijn mannetje van de Rabobank en Gal en Gal die van de drank. Ze zullen allemaal wel steven bepalen. Niet meer leef, de pijpen maar te geef Die zouden daar nog één keer komen kijken Mijn baas van kantoor heeft dan het beste met me voor Niet eerder heeft die dat zo laten blijken Oh ja, er komen vast nog wel wat lijken uit de kast Ik heb hier en daar wat regeltjes gebroken en als je mij dan erg mist, verlaat ik graag voor jou mijn kist En kom ik s'nachts gezellig bij je spoken Als ik niet meer leef, de pijp aan Maarten geef Wie zou er dan nog één keer komen kijken? Van mij een wijze raad Je bent voordat je gaat Degene die echt alles kan bereiken Ga dat dan nog doen En geef hem van katoen Probeer het maar, je hebt zoveel te geven Ja vandaag is ongewis Leef alsof het je laatste is Maar droom alsof je eeuwig door zal leven ja, vandaag is ongewis Leef alsof het je laatste is Maar droom alsof je eeuwig door zal leven Wat ik doen moet elke keer als ik jou zie Ik denk dat ik verliefd ben, maar hoe voelt dat nou precies? Mijn hart gaat sneller kloppen, dat gevoel wat jij geeft is zo fijn Ik kan het niet meer stoppen, ik wil alleen maar dichter bij jou zijn Mijn hart van jou zijn Blijf me tot de zon weer opkomt. Kus me zacht met je rode mond en Dans met me, dans met me, dans met, me, dans met, me, dans met me de Heel de naam Want hier heb ik op gewacht. Ik ben al weken mezelf niet En dat komt alleen door jou ik kan niet wachten tot ik jou zie, m'n schat, waar blijf je nou? Kijk ik in je ogen, verlies ik mijn hart en dat alleen door jou Laat me niet verdrinken, red me, zeg me dat je van me houdt Dans met me, dans met me, dans met me heel de nacht Want ik wil bij jou zijn, hou van me, hou van me, hou van me deze nacht Laat mijn hart voor jou zijn de zon bij loco, kus met je loko. Dans met me, dans met me, dans met me dans met de heel de nacht Want ik wil voor jou zijn Hou van me, hou van me, hou van me deze nacht Laat mijn hart voor jou zijn Verwijs me tot de zon weer opkom Kus me zacht met je rode mond en ik. Dans met me, dans met me, dans met me dans met de heel de nacht Want die heb ik ook. Zo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 met iemand in de buurt die van me houden koor. Toch wou ik dat ik net iets pakken, iets spaken, simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon. Vaker. Iets vaker simpelweg gelukkig was Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom, geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is Vandaag kocht ik mijn video recorder van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven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 Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me en kool Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken en zing om de de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vest kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon.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 wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had in mij onzekerheid. Want u kleurt de lucht ineens zo hemelsblauw. Als ik met jou mijn lust en liefde deel, maakt het me blij en soms emotioneel. Neem jij mij met je mee. Naar alle plekken waar ik ooit eens was. Nu je het zegt ineens, begrijp ik pas. Droom no, is nooit cliché. Maar je kleurt de lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent. Mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Neem een liefde Neem een woorden, mijn begin en akkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart Alles lijkt ineens veel dichterbij Alles wat jij beschrijft is deel van mijn bestaan En om me heen Zie ik de bomen door het bos Jij pakt mijn hand en ik laat niet los Want zoals jij is er maar één Want je kleurt de lucht ineens zo hemelsblauw Dus doe maar alsof je thuis bent Mijn wereld op je duim kent welkom in mijn hart Neem mijn liefde, neem nemen woorden Mijn begin- en akkoorden. Welkom Het is alsof ik jou al kende Met die enige manier Jezelf te zijn Mijn geluk en mijn ellende Voor voldoening en verdier Een hele leven Is je gegeven Dus doe maar Alsof je bij me thuis bent op je duim kent welkom in mijn hart. Dus nemen lieden, nemen woorden. Mijn begin en slot akkoorden. Hoe je goed en welkom in mijn hart. Wie gaat er mee op? Alleen we maanden lang naartoe Vakantie Echt even weg zonder gedoe Vakantie Volop boen, ja, zakken vol Vakantie Mijn bloed verdunt met alcohol Vakantie Vakantie De mooiste tijd van het hele jaar Vakantie Het leukste feestje met elkaar Wie maakt mij wat Vakantie zo erg dat ik mezelf niet ken. Vokansie. Een schatje hier, een schatje daar. Vokansie. Vaak wild eruit gelaten En zich soms nergens van bewust Maar als het allemaal te veel wordt Komt zij bij hem totaal tot rust Hij is soms zonder en humeurig En heeft een hele harde kop Maar wordt hij werkelijk verdrietig Dat vrolijk zij hem wel weer op This oh. is not- draagt soms lelijk door Maar die twee samen, dat is liefde Daar zijn gewoon geen woorden voor Hij danst zit daar zijn klompen Zij blindert overal doorheen Ze zijn zo een en ook zo anders Ze zijn zo anders en zo een Genieten van het leven, dat doen we vaak te kort. Dat ga je pas beseffen als je steeds wat ouder wordt. Daarom neem ik gezellig mijn vrienden lekker mee. Een avondje genieten in ons eigen stad. Doei!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 Een prachtige verschijning, mooie ogen langs zwart haar. Sensueel staat zij te dansen, elke man die kijkt haar na. ze brengt mij in een extase. wat gebeurt er toch met mij? Als een prachtige oase, komt ze steeds wat dichterbij. Dans ik nou met jou, of dans je nou met mij?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 We konden over alles, praten alles Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles In een brief, een mesje, in een liedje schreef ik Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik En die liefde kreeg ik een vaak in overmate Je kon de drempels van het leven aan me overlaten Je zag die meiden haten, want ik had een superheld Je had je vrienden net te vaak over mij verteld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 Radio Had Ze Een programma van de lokale omroep Goorle. Je bent gezegend met een mooie stem. Twee hits en toch pak je nog gewoon je trein. En weet dit dat je al je dromen kent. Vergeet niks en volg jij pad. elke dag sinds je groter bent. Vijftien jaar je dagelijks storen kreeg nooit iets zwaarder te horen je gaf om niks al ging de aarde verloren je ging naar paps Da We live. Om te doen wat je voelt, terwijl niemand je snapt Vraag jezelf eens af Ben je blij met het leven dat je leeft elke dag En waar vind je de kracht Om te doen wat je voelt, terwijl niemand je snapt Terwijl niemand je snapt Terwijl niemand je snapt Terwijl niemand je snapt just in the Bienvenidos a la the Dame la gomita. the summer. Come in dame la Come Dame la summer. Come in the summer. Dame la the summer. Come in the summer. Come in the summer. Come in the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 Dus de sterrenhemel, die zomer vlak voorbij zo. that Ben op zoek naar mogelijkheden. Je genoeg van tegenslag. Door al je zorgen zit je er compleet doorheen. Maar kijk dan naar de lach van een kind zo onschuldig en zo klein. Dan besef je hoe het leven toch kan zijn. Kijk om je heen al je zorgen, op zoek naar het geluk, want het leven is toch echt een moeite waard. Kijk om je heen, werk aan de dag van morgen, die dag kan niet mislukken als je weet, de zon schijnt voor iedereen. Zo'n schoon voor iedereen. In een leven vol frustratie en een dagelijkse strijd. Lijkt het moeilijk om de stormen te doorstaan. Al wil je wel maar raak dan nooit je dromen kwijt. Laat je eigen waarde niet verloren gaan. Maar kijk dan naar de lach van een kind, zo onschuldig en zo klein. Dan besef je. I'm gonna eat away. Mede mogelijk gemaakt door HD-ontwerp Vlaptenvaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw herstel- en vermaakwerk Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout. Gelast